Goedenavond, ik ben Martijn en dit is het nieuws van de NOS op 3. Het lijkt erop dat oud-president Trump voor de verkiezingen geen last meer heeft van een slepende rechtszaak. Een rechtbank besloot eerder dat hij kan worden vervolgd omdat hij zou hebben geprobeerd de vorige verkiezingsuitslag te manipuleren. Maar het Hoge Rechtshof zegt nu dat oud-presidenten alleen kunnen worden vervolgd voor dingen die ze als privépersoon hebben gedaan. En nu moet dus worden vastgesteld of Trump de verkiezingen probeert te beïnvloeden als president of als privépersoon. En dat kan wel even duren. Spartak Moskou heeft het contract van Quincy Promes niet verlengd. Dat liep tot gisteren. De Russische club schrijft op hun site dat ze afscheid nemen van de voetballer. Quincy Promes is in Nederland twee keer veroordeeld tot een gevangenisstraf. Eentje voor cocaïnesmokkel en eentje voor een steekpartij op een feest. Promes zit sinds februari vast in Dubai. Hij werd daar gearresteerd na een auto-ongeluk en wacht daar nu op zijn uitlevering naar Nederland.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 Sponscoach Ronald Koeman ziet geen reden om voor de achtste finale van morgen tegen Roemenië zijn opstelling om te gooien. Zo gaat er volgens hem niet veel veranderen, ondanks de slechte wedstrijd tegen Oostenrijk. Ja, en dan ga je verder en dan ga je trainen en uh, dan, dan zie je een reactie uh, bij de spelers. Dat is gebeurd. Alleen, ja, uh, de bevestiging... Uh... Moet je morgen zien. Alle spelers van het Nederlands elftal zijn volgens Koeman ook fit genoeg om te spelen. Morgen speelt Oranje om 9 uur tegen Roemenië voor een plekje in de kwartfinales van het EK. Het weer nog vanavond in het noorden en noordoosten nog een buitje, maar verder droog. Morgen eerst bewolkt met regen en pas later wordt het vanuit het noordwesten dan weer droger en dan wordt het 16 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Zat een kat en die kat heette Angus Tim. Oh. Ja. Ah, oh, zegt die ook nog. Ja, uh, ik, ik heb begrepen dat jij de kat een liefhebber uh, bent. Van ja, de, uh, ik hou wel van een, uh, van een goede kat, inderdaad. Ja. Ja, <laughs> ja uh, kennelijk de familie Bond ook. Want uh, de, de heer en Bond had uh, Cats in the Rain. En uh, Frank had hem nog eens een keer gebruikt bij Francis of een Blake. Ook in een, een of andere uh, song. En hier zat hij in de videoclip. Dus, yeah. okay, nou ja, volgende keer, Michelle. Spikey. Uh, <laughs> ja, ja. Of Boris, of ja. Boris, ja. Inderdaad, maar Boris maar inderdaad. Ja, dat denk ik niet toe. Of je oh. hypothetische volgende kat Kreeles. <laughs> <laughs> nou goed. Uh, maar even over, over, weer over jullie. Uh, en natuurlijk even de link maken naar dit. Uh, hoe belangrijk is zo'n band als Alaska dan voor jullie geweest dan? In, in dat opzicht.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 ja. En ik heb van ferry gitaren zat, weet je? Shout out naar ferry, maar Shout out naar ferry. En ik heb van Louis Drummers zat, Shout out naar Louis. <laughs> <laughs> ja, ah, dus, dus, dus, dus er zit dus wel degelijk ook uh, wat. Uh...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 baf. Volgens mij uh, meteen bovenop uh, had ik het idee. Dus, <laughs> dus uh, wat is er eigenlijk tussen 2022 en nu veranderd? Wat voor hoe, hoe, hoe, ja, hoe zijn jullie? Uh, wat is het verschil tussen, tussen de Lorem Ipsum van 2022 oh, en de Lorem Ipsum van 2024? Wat is het verschil? So, uh, even uh, Dit is de maken voor de tuinvraag. <laughs> uh, mijn, ha mijn haar is vijf keer veranderd van kleur. Oh, <laughs> uh, nee, ja, we hebben echt heel veel gespeeld. Heel veel mega coole zalen.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 maar uh, da, Dat echt... da, daar komt dus nu verandering in... omdat jullie dus geselecteerd zijn voor de popronde. Ja, ja. daarna zijn we professioneel. Ja. Vanaf nu. Vanaf <laughs> je, vanaf kan in, je kan zomaar in de kinky kak... Uh, in de kinky, kappersa, kinky za, de kink ja. kak... staan, de kinky kak... Ik sta bijna de kinky kak is echt een vreugdjaartse wortbespreking ah, met... Hier is het ding, ja. Hier is het ding. Ja. Uh, <laughs> <laughs> nee, nee, nee, nee. De kinky kapperszaak. Uh. Want uh, er is yeah. hier... Uh, die bed, die komt het is niet uit Noord-Holland, maar die komen uit Leiden. Dat is een tweetal. Uh, dat, uh, dat is uh, uh, de Kiwi-club. En die stonden hier in een kapperszaak. Nou, zeker In Haarlem. Ja, dat soort verhalen. Ik hoor dat ik hoor ik, ook, hoor ik uh, heel, heel vaak. Ja, ja, dus het zou zomaar kunnen... De, of dat je... Nou ja, jij zegt dat in de pizzeria. Dat, dat, dat je tussen de pizza's staat te spelen. Ja, zonder geluidsman. Dat zei meneer Cornel van uh, Project Bongo. Die uh, <laughs> heeft ook uh, de popronde gedaan. Ja. ja. Die zei dat erg leuk is. Nou, maar wat uh, zou dat... Uh, ja...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 Gewoon Geen regels. Geen regels. Spelen voor de fun. Korte, de felle vres. nummers. Dat, Korte, felle nummers. Ja, ja dat rekening, is best Het wel is echt. ook een <laughs> beetje uh, de yeah, attitude, zeg maar. Weet je, dus gewoon je instrument pakken en gewoon doen. Weet je, en niet nadenken en.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 En de band heet Rotzorg. Moet je even, even horen wat, uh, wat, die ja, jongens, uh, wat die jongens doen? Dat was hem dus. <lacht> <laughs> 15 seconden, dus. Kling, uh, klinkt als een. TV-programma ja. intro. Ja, ja dat uh, ah, ja. was de bedoeling, denk ik. <laughs> een punk-tv-programma intro. Ja, zoiets. Ja, zouden jullie dat ook kunnen spelen? Vijftien seconden een, een, ja. een track? Ja. Hoor. Dat is misschien wel een uitdaging. ik heb er we wel een eentje, eentje gemaakt. Ja? ja? ja? ja? Heb, je, heb je er een gemaakt? Ja, ja. we hadden het over, hoe heeten die mensen, Hang Youth. En we dachten, dat ah. kunnen wij ook. <laughs> <het> ja. <laughs> uh, over Hang Youth gesproken. De burgemeester hier in dit dorp is een enorme liefhebber van Hang Youth. Ah, en terecht. ja. <laughs> maar begin niet over hem, want dan sta je morgenavond nog over Heng uh, met hem te praten. Dus, uh, maar goed. Uh, we gaan uh, zo dadelijk uh, het volgende blokje doen. Ik uh, ga nog één nummer uh, dra draaien, en dat is, ja, eigenlijk een beetje Nederlands alternatief, Nederlands talig alternatief van Emilia Mabel of Emilia Mabel. Ik moet het niet doen. Stop.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 Petals in my mind, petals in my bed, cause these roses die, mind, body and spirit are coming alive, poison ivy burning my hands, petals in my mind. To the shore, feet in the sand All good must come to an end Dreamers linger in the dry out grass How long is this feeling going to last? The weeping tree is losing leaves, And the people are nowhere to be seen Poison ivy burning my hands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 Doe je samen goon, ik kan er niet meer tegen Wel hoe glakkie in zijn tas, little body is niet Ja, yeah. Grote bek yeah. en grote morf, waarom kon je hier zo spreken? Huh. Geef je de kans om te denken, anders is dat ook verleden woe, Yeah, Wow, Ik weet je bent op zoek naar huis Maar je krijgt helemaal niets Want je bent nog niet gekozen. Ze hopen dat je nu ver, Peace. Maar ze willen je als chauffeur Peace. Die bitches praten heel veel, nog steeds hopen ze dat je ze Ik ben verder in mijn quest, get on my level of blijf in je fantasy. Just speelt nog steeds bij de F, ik speel lang bij de Premier League. Ik zweer, ik ben op ander level, maar Nederlanders dus lekker zijn Misschien ben ik wel van de future, daarom breng ik jullie die nieuwe heat. Is het of niet? Oh, is het al die eind? Lul boy je bent dead broke, ga op zoek naar een check Waar is jou life? Waar is jouw life? Waar is jou life? Waar is jouw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 De single. Oh. Dus we gaan stoppen. Het is op pijnlijk. Het is op pijnlijk. Sta voor mijn raam de schreeuwen. dit met Jenny niet Ik weet niet eens wat ik doe. Eens wat ik doe. Ik zoek naar jou, maar weet niet eens wat je zoekt. Ik geef mijn liefde first en dat is niet goed. Ja dat is hoe het gaat. Oh,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 Caps and Rainmax en ik ga ook uh, straks wel eens even vragen waar die titelnaam nou vandaan komt, want dat is wel een hele leuk. Maar goed, we gaan er eerst naar luisteren. My room's gone cold, run down, we are no more trace your outline on the mattress.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 Dat waren ze uh, Lorim Ipsum en ze zijn te zien vanaf het najaar tijdens de popronde. Nou was Peter, dit, uh, die vroeg zich af, wie zijn dat nou, Zie je Ja, ten eerste, het zijn mijn buurjongens, want ze zijn gewoon schuin tegenover in, uh, in de straat.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 Ik moet uh, daan erg dankbaar zijn dat ik naar Nederland tegen Oostenrijk heb zitten kijken, want uh, bij het uh, vertrek naar hun uh, optreden in, uh, in Zeeland dat was woensdagavond, uh, zeg ik het goed of dinsdagavond zelfs, want uh, die wedstrijd uh, schijnt ergens dinsdag uh, gespeeld te zijn tussen Nederland en Oostenrijk. Ga je nog kijken, zegt daan tegen mij, ik zeg nou. Dat weet ik niet, Max. Dus ik kan op aanraden van hem heb ik zitten kijken. Maar na zeven minuten was ik er wel helemaal klaar mee. ook. Dat was dan de enige keer dat ik even naar het voetbal zat te kijken. Maar nooit meer. Deur is weer, weer dicht geslagen door de wind. Maar dat maakt niet uit. Dan de gasten van vanavond. Hi. <laughs> <laughs> dit was het derde deel. Want mm -hmm. jullie zijn al.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 Ja. ja. Is dat pijnlijk? Uh, mm, ja. Misschien nou, een beetje een pijnlijk onderwerp. Maar, nou ja. uh, ik, ga nou toch, ja. ik ga hem toch uh, stellen, die vraag. Nou ja, zoals je misschien kan wel kan horen aan de tekst... is het een, uh, een Heartbreak-liedje. En ook al een Heartbreak-album, eigenlijk. Ja. En, uh, ja. Hm. <lacht> maar, eens, maar volgens mij uh, heb jij wel eens uh, gezegd... van op een gegeven moment, als ik het uh, liedje...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 Je, ja, als je door een heftige break-up gaat... dan ga je niet zingen over... kom op mensen, dansen met z'n allen. Ja. Dus ja, dat gebeurt dan gewoon. Ja. Ja. Dus uh, het gaat gewoon in het uh, systeem van Michel Tuip... uit Volendam uh, erin. En dan uh, komt het, <laughs> en dan dan op komt het op, er ook met roken, de pen weer uit. Met ja. de pen er weer uit. Uh, lucht het ook op? Ja, zeker. Ja? Ja, ja ik weet niet. Ja. Dan, ja. De meeste de teksten komen ook van jouw uh, hand af? Ja, ja. ja. alle teksten. Ja. Alle teksten. Ja. Wij weten meteen als de tekst heeft geschreven. Het is net dansen, eigenlijk? Hè? Mm, ja. Jijgen, uh, leiding en de, en de heren moeten volgen, zo'n een uh, beetje. Nou, niet per se. Het uh -huh. is eigenlijk juist eerst andersom. Er ja. wordt een riff geschreven en uh, daar borduren we met z'n allen riff verder. Binnen. Ja. Dus uh, <laughs> ja. ja, vaak is het uh, Peter of.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 ja. Dan, dan is het ding als ze boven staan. 2000 man. Ja. Ja, 2000, also, uh, 2000 man. Dat ja. was wel ja. ja. Ja. ja. Oh, dat is... Ik uh, We een... Een kocht ronde. Maar Naar ik vind juist, ja? zeg maar, als ik zelf spreek... Ik ja. vind ja. juist de, de kleinere dingen... Enger. Sowieso dingen in Volendam. Dat is gewoon... Doodeng. Dat is gewoon... Je moeder in, publiek. Je in publiek. Oh ja. my god. <laughs> Alle kosten in het publiek. <laughs> ja, ja, maar nou, ik, uh, ben, ik ben nooit zeg maar zenuwachtig of bang voor optreden. Dit soort dingen, maar... Als je in je eigen dorp... Als je eigen wacht, dan dorp, dan kan je niet zo faken, weet je. Dus nee. dan moet je het een beetje... Uh, ja. ja, maar zijn... zijn we, nou ja, als we het dan toch weer even over Volendam ja, dus hebben. Daar maar daar zijn ze ma kritisch? Nou ja, weet je, dan sta je ja. maat in het publiek. En dan zeggen ze, ah, oh, je durft normaal, weet je. Dan, ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Maar dat, dat, vraag, dat vraag ik me dan wel eens af. Want uh, misschien is dat de thuiswedstrijd... Uh, die ja. dan heel beladen zou kunnen zijn... omdat jullie dus thuis ja, moeten spelen. Dat, dat is ook zo. Ja, ja. zo. Sorry. Maar het geeft het ook iets speciaals? Als je bijvoorbeeld... Volgens mij hebben jullie ook in de piers uh, gewoon... Ja. Lekker start, dus, uh, ja. Dus ja, dat, dat. Ik vind het ook altijd... Uh, een van onze favoriete optredens ooit is... Gewoon in onze stamkroeg Lennens. Ja. Ja. Ik gewoon... ben er geweest, ja. Ja, dus, uh, ja, ja, ja, ik, ja, ik ben er waar geweest. Dus, ja, wat ja, ik dat, weet dat, dat voelt niet eens als spelen. Nee? nee, maar uh, dat is gewoon echt... Gewoon inderdaad op bierkrachtjes staan. Volledig bezweet. Knallen. Gewoon, je knallen. Oh, gewoon, vrouw, maar dan gewoon dat de baas tot zijn nok toe vol zit. En dat iedereen gewoon... tegen elkaar opzweet. Knalt. En op het podium big gaat big staan. Podium en, ja, dat is echt leuk. Ja, er, ja. Zit, er zit een beetje een Beatles sfeer. Uh, in, de, in die kroeg. Ja, ja Ik ben maar. er binnen geweest. Dus ik, uh, weet, ik weet er iets van. Uh, ja, ja. wat dat er gaat. Hij was nu echt slaan. Ja? Uh... Nou, <laughs> <laughs> nee, ik, weet, ik weet in ieder geval... dat uh, jullie ook niet de enige zijn geweest. Want ik weet dat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 Ja, twaalf jaar, weet je. Dus ja, ja weet je, dat, dat voelt als thuis. Weet je? Het, is het is nog ook steeds thuis. top. Ja, er is duizend. nog steeds lang Ja, tuurlijk, En de ja, de ja. De het is de laatste bar van dan was het nog goede muziek draaien. Dus, oh, ja. dat is niet ja. waar. Nee, caféwinkeltjes nog. Hè. Ah ja, ja, is ook, ja, inderdaad. Ook die ken ik inmiddels, want dat was twee weken terug. Ik werd op een gegeven moment gevraagd door de heer Deen. U niet... Onder zijn echte naam, uh, zoals hij optreedt, heet hij Jacob D. Edward. En die zei op een gegeven moment: van... Uh, we gaan wel even naar het winkeltje. zeggen: Wat is dat? Dat, dat, dat is gewoon een kroeg. Bruin kroeg. Die, die, ja. die kijkt er op een blinde muur van de Pius uit. Ja, ja. Ja. Dus dat uh, was ook. Uh, maar dat, dat, dat is top. Ja, dat ja, ja, ja, Astrid. Wat zeg je? Shoutout Astrid. Ah, oké. Okay. De barvrouw. Ja, <laughs> um, over het uh, winkeltje gesproken. Ik weet dat uh, de heer Buis die daar heeft uh, zijn, uh, zijn single ten dope uh, gehouden. Ja, cool. ja, dat klopt. Ja. Yeah. Waren jullie daarbij of niet? Ik zelf niet. Niet? Ik jij niet? Ik was te laat. Jij was te laat. En nee, uh, toen had begon, hij. Begon, hij begon te vroeg. <laughs> en jij ik had ah. volgens mij een concert. Hi. Yeah. Yeah. Ja, ik had wel wat. Ja. Ik weet niet meer wat.